Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen. Zondagavond Het beste van dance en R&B in de mix. De mix. met ZFM's Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. showfacts En u mixen. But fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Dance for ZFM.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 van Zandvoort, Zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. We zijn beland in de tweede uur van de Nijkwoord. Dat betekent nog twee uur lang het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Dat betekent voor komende uurtje een hoop lekkere muziek. De bioscoop tot 10, de DVD tot 10, een beetje shownieuws... en straks in het derde gedeelte, iemand binnen onze eigen resident DJ Mauzoon zo'n uur lang live in de mix op de radio. Zometeen onderweg muziek van Mastic Soul... David Jones featuring Aqua Diva met Para Ballard. maar hier is die muziek van Chris Brown. samen met Benny Manassi met Beautiful People. Je hoort het hier op GFM Zandvoort in de Nightwalk. Thank <laughs> you. met Aqua Diva met Parabaleer. En daarvoor Chris Brown. Samen met Benny Balassie met Beautiful People. Toen werd het even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks Show Facts. De tot 10. Deze week op nummer 10. Thriller, een thriller. genaamd unknown over een man die ontwaakt uit een coma. En daarachter komt dat iemand anders zijn identiteit heeft aangenomen. Op nummer 9 de Tree of Life. Een gouden palmwinnaar van Terrence Malek. ...over een verlies van onschuld tijdens de jeugdjaren. En op acht... camping borrowed, ...Romantische Comedie... ...waarin advocaat Rachel in bed belandt met een oude studiegenoot... ...die op een punt staat te trouwen met haar dominante hartvriendin. En op zeven... Een komische film... ...Gooi Vrouw... ...naar de succesvolle tv-serie natuurlijk de gooise Vrouw... ...met Lina Lemol... ...waarin de dames vertrekken naar Frankrijk... ...om tot zichzelf te komen. En op 6, ...Insidious... Een horrorfilm van de makers van Saw. Waarin het lichaam van een comateus uh, jongetje een magneet lijkt te zijn voor geesten met kwade bedoelingen. En op 5. Fast and Furious 5. Hoe kan het ook anders? Het vijfde deel in de Fast and Furious rekenen Waarin de voormalige agent Brian. en ontsnapte crimineel Dominique. samen aan de verkeerde kant van de wet staan. En op 4. Rio. Animatiefilm van de makers van Ice Age. Waarin een papegaai. bij zijn kooitje in Amerika. een avontuurlijke reis maakt naar het zonnige Rio de Janeiro. En op drie X-Men First Class. Prequel waarin Charles Xavier en Eric Lancher, terwijl Magneto, erachter komen dat ze superkrachten bezitten. En op twee deze week de Biscoop Top 10, The Hangover Part 2. In het vervolg op de hit uit 2009, wel Stu zijn vrienden Phil, Doug en Heller uit voor zijn bruiloft in Bangkok. En waar alles opnieuw wederom uit de hand gaat lopen. En op deze week in de Bioscoop Top 10. Nog steeds op een. Vorige week stond hij ook op één. Pirates of the Caribbean, One Strange Tide. Kapitein Jack Sparrow wordt gedwongen de fontein van de jeugd te vinden. En samen met de enige vrouw die echt aan hem gewaagd is. En de gemene Blackbeard. Dat de Bioscoop Top 10 voor deze week. En dan gaan we eens even kijken naar de DVD Top 10 voor deze week. Nummer 10, The Next Three Days, een thriller van Paul Haggis met Russell Crowe, die zijn vrouw wil bevrijden uit de gevangenis omdat ze onterecht beschuldigd is van moord. En op 9, Skyline, een sci-fi thriller waarin een groep vrienden geconfronteerd wordt met een vreemde lichtbron die de gehele bevolking op onze planeet dreigt uit te roeien. En op 8, Rapunzel, animatiemusical van Disney naar het beroemde sprookje Rapunzel van de Gebroedersgring. En op 7, The Chronics of Narnia, The Voyage of the Dawn Treader, een 3D-film. derde deel van The Chronicles of Narnia, waarin Lucy en Edmond terugkeren naar Narnia... om samen met Prins Caspian een zeereis te maken op een schip. En hoe 6 deze week in de DVD tot 10, Nieuw Kids Turbo, een discofilm die gebaseerd is op de Nederlandse comedieserie. Over de groep hangjongeren in de Noord-Ramelse dorpje Maaskantje... En op vijf, Loft, Nederlands remake van de Vlaamse Bioscoop Succes over vijf getrouwde mannen die het lijk vinden van een jonge vrouw in hun geheime appartement. En op vier, The Green Hornet, actiefilm met Seth Roger als krantenuitgever Britt Reed. die s'nachts als The Green Hornet samen met zijn maatje Kato de strijd aangaat met criminelen. En op drie, Harry Potter en de Deadly Howl Part 1. In het eerste deel van het laatste Harry Potter boek... moeten Harry, Ron en Hermie op zoek naar Hercruis om ze te vernietigen. En op twee, Tourist. actie met Johnny Depp als een Amerikaanse toerist... die In Italië in een web van intriges versterkt raakt... voor ontmoeting met Angelina Jolie. En op één deze week in de DVD-top 10, Sunny Boy. Voor filming van het gelijknamige bedselen van Agnette. Jet van der Zeil over een verboden liefde tussen een blanke vrouw en een zwarte man. Tot zover. De Biescoop top 10 en natuurlijk de Biescoop top 10. Dan gaan we ondertussen terug naar de muziek hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Zometeen Marcus Hardwack. Natasha Berryfield staat klaar, maar eerst even genieten van Man. Teaching Ayers and Snoop Dogg met the Mac. Oftewel dat oude nummer van uh, Return of the Mac. Doe het hier in de Nightwalk Zaterdagavond De dead and snijd ZFM's Nightwalk Nightwalk Radio Mario Zomvoort Radio on Mario Zomvoort Day off Day off Man yeah. yeah. Snoop The I.S. Return. Return Of the M.A.C. Return of the Mad no Ik heb uh, This feel like the nominated song of the year, year, year. Yeah. Feeling dumb good up in here Cause I'm represented for my whole hood up in here Where? But I'm not about to get ghetto though. No. Mingling with some women, feeling incredible And I'm trying to bag a dick from a centerfold uh, And I'm trying to burn bread like it's finna be told Finally up in the game and they feeling me coach Cause uh, I'm first class line, I ain't finna be coached Yeah, it's a celebration that Never end, tell a friend, girl a Mac is back Baby, and baby, and baby, baby, baby, baby, baby, baby she's she's she's the top Down so can see. Mm -hmm. see, the and body hard. Oh Cause I go the pop champagne the mm -hmm. Now we with me control, why we think you control, I that till we get mm -hmm. mm -hmm. up the, mat. No more. We're the mat. Mm -hmm. once again, mm -hmm. turn up the mat. Know. Cause you know that I be uh -huh. let me hear you say y'all Let me hear you say where? Yeah. Let me hear you say y'all. Every day we stay fresh. fresh I got keys to whatever Trees of endeavor Man, he's was Bug He's on my level He's on the pedal Drive off slow Seven-deuce Cadillac is convertible She wanna be where the magnet is dog in the house While I'm cracking it up. They say, we say, you say, go Take it to the top now Drop it down low Link on my back Suited and booty Crimped out Pimped out What would you do if he was me? Would you hop on a while you're Props to the beat now, we can take it. I'm oh, the the down to so the body oh, I just bought I uh, uh, yeah. champagne. Let's it yeah. go. Now that. we think that. That till we get close. the man. Clip, and he broke it in a joke, that is the funniest. it the funny gifts And may double come equipped with a lavish life It's a one time offer, won't ask you won't twice ask you When twice. we go shopping, mama, don't ask the price Got a good account, that to give me cash advice When it come to this game, I'm a mastermind I spit classic line right out the classic line And yeah, that ass is fine, I think it won't past the nine and die to die Yeah, it's a celebration that Never hear, tell a friend, girl, the Mac is Mac back is baby. So they can see. We hit the clubs and party. Oh my God! 'Cause I just bought out the bar. Oh, G5, I'm going home. Drop that beat, let's make a move. Now we bring us back to Move that girl till we get low. Yeah. We're in the cool Let me hit you, say yeah. Let me you, say where? Now every day we stay fresh. Een zomer met Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. The most back to back beats. Nightwalk. I got bucket, got bucket for the sunshine. I got a love and I know that it's all mine. Oh. Shake me, no. gonna shake Whoa. me, Never gonna shake me. I got a bucket, got a bucket full of sunshine. I got a love, and I know that it's all mine, oh I know, wow. I know that it's all mine. Wish that you could, but you ain't gonna own me. Do anything you can to control me, no. Nobody knows where the rivers flow And I call it home And there's no more lies In the darkness of life And nobody Het Pool of Sunshine. Daar muziek van Man Fusing Eyes en Snoop Dogg met The Mac. En die plaat werd lang geleden uitgezongen volgens mij door Mac Morrison. Nee, met Mark Morrison was het. Met The Return of The Mac. En daar hebben we hier een, ja, een nieuwe versie van gemaakt. Hier Zandvoort. Zometeen gaan we eens even kijken of er nog een paar leuke feestjes zijn wat betreft uh, het strand van uh, Bloemendaal vanmorgen. En uh, misschien is er ook morgen wat te doen in Zandvoort. We gaan door met Marcus Gardaway Met Why Don't You Let Me Know. En ook nog uh, Soft Man met Love Recycled. Voert het alleen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. We zijn nog bij. Tot aan iedere nacht. Why don't you let me know. Why don't you let me know? T-WM Ik geloof dat een feestje voor morgen. Stroom van Zandvoort en Bloemendaal. NW Nightwalk, party update. Nou, je eerste morgenmiddag vanaf 1 uur ben je welkom in Club vroeger. I am Hardwell. Nou, natuurlijk met Hardwell. Hij heeft meegenomen Baggy Bagelwitz, Quintin. Joe Suki, Firebeats, Funkadelic, Michael Steens, David... Dave Ramirez moet ik zeggen. The Brothers in the Boots. Nick Mescla en Mr. Warning. Morgenmiddag dus vanaf 1 uur. Beach Club Winter. I am Hartwell. En morgenmiddag vanaf 4 uur. Kings of Ace. De in in En dat is met uh, Avro Jack. Sidney Samson, Quintino, Dimitra Vegas en Like Mike. uit België... Showman and Logic, R3Hap, Ricky Navarro, Leroy Styles, Jazai, Jaston D, Abster, Bobby Burns, Mitch Brown... Sorry, MC, MC, Roga en Ambush. Dat morgenmiddag vanaf 4 uur in Strandtent Bloomingdale, het feestje Kings of Ace. En ook morgenmiddag vanaf 4 uur bij welkom in Strandtent View met het feestje Taste It. Dat is uh, morgenmiddag vanaf 4 uur met uh, Funkerman, Lucian Ford, Frankie Zerno, Alex Cruz Uit Zandvoort, Dave Meyer, Detro Angotta. Mike Revelli, Jeff Moore en nog veel meer. Morgenmiddag vanaf 4 uur ben je welkom in uh, view met het feestje Taste It. Morgenmiddag vanaf 3 uur in Woodstock 69 het feestje even anders... En welke DJ's er zijn ik? heb geen idee. Heb ze er niet bij gezet. Gewoon even kijken. Waarop opnieuw ben je welkom in. Hoestok 69 met het feestje. Even anders. Dus we gaan eens even heel anders tegenaan. Zie je bij Zandvoort. En ook elke week kijken we even of er alweer wat leuke feestjes zijn voor Zandvoort. Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen. Er zijn nog geen feestjes voor Zandvoort. Uh, het weer is nog niet uh, te zeggen van... Uh, het wordt volle bak, dus op dit moment zijn de stranden nog niet echt druk bezig om grote feest te organiseren. Dus we moeten er nog even mee wachten. Lopen we lopen alleen nog maar op het strand van Bloemendaal. Hier hebben we zandvoort zaterdagavond nightwalk. de Nightwalk. Iedere zaterdagavond met het beste van Dance en RB. En in de derde uurtje, DJ in de mix. De ene week is het Toka Disco. En de andere week DJ Mauzo. En toe komt DJ Perry nog voorbij. En vanavond is het DJ Mauzo. Maar zover is het nog lang niet. De komende uur nog een hoop lekkere muziek. En nu is het even tijd voor Nederlandstalig talent. Onderweg uh, Gers Pardoe. Met Morgen ben ik rijk. Maar eerst eerste plaats van Digi Dex met dezelfde spijt. Dat doet hij samen met Jenny Lane. Nightwalk. Nightwalk. Zeg ik sorry, de klant verblijf ik je schuld. Is het logisch dat ik dit doe? Is het toeval? Is het meer? Is het voorbestemd? Ze voelt het wel van mij tenminste. Het had anders kunnen lopen. Keuze genoeg, ja. Misschien had ik de voetstappen van mijn broer maar moeten volgen. Geen financiële zorgen en niet op geld wachten Mijn diploma's op zak. Mijn moeder vindt het prachtig. Het is het leven, generatie nooit tevreden. Ik zie dezelfde problemen bij de mensen om me heen. midden twintig is in de bloei van het leven. Opgegroeid en welvaart, en te veel mogelijkheden. Hey, ik kan niet zeggen dat ik nergens spijt van heb. Ik kan veel dingen anders willen doen, maar ja die tijd is weg Het duffelt terugkijken, dat belemmert je zich Gericht op wat er komen gaat, wat het ook mag zijn Yeah Als ik het niet zou doen, zo de remo. Ker je dat punt? Het punt waar je beseft dat je verder moet met iets en eigenlijk niet terug. Conclusies, maar tegelijk te laat voor het maken van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 het zijn dus, vergeet ik mijn problemen voelen, slecht is het, zijn. En niemand krijgt mijn lijn. Vandaag ben ik boom, maar morgen ben ik rijk. Rij. Morgen is het de toekomst en zal het weten zijn dus. Vergeet ik mijn problemen voelen, slecht is het, zijn. En niemand krijgt mijn lijn. Vandaag... Ben ik ben nu droog in de vogel. En wil ik me kapot voor een beetje brood. Ik heb een bankstel en een bureau. En heb één kop op telefoon. Mijn best valt bijna uit elkaar. Van al die ellende na vijftien jaar. En mijn huur, wat kan alleen nog maar zeuren Want ik heb de huur weer niet betaald. Mijn douche is stout en half naar de kloten. Ik heb mijn iMac die is naar de kloten. Ik heb mijn iPad in mijn dromen. en internet is opgesloten. ze schat zijn iets de fifty. Thomas Disney, ben een man met ballon, begot is kinny. Mijn leven lijkt op een film van Disney. Maar hooit dien ik op een Millie van King. Deze is voor jou, deze is voor jou Deze is voor jou, voor jou en niet voor jou Deze is voor jou, deze is voor jou Deze is voor jou, voor jou en niet voor jou Vandaag ben ik wou, maar morgen ben jij Mooi is de toekomst en zal alles beter zijn Dus vergeet ik mijn problemen, voel je slecht en zelfs fijn en niemand kijkt mij klein Vandaag ben ik boog, maar morgen ben ik jij. Morgen is de toekomst en zal het vrede zijn Dus vergeet ik mijn problemen, voel de slechte zullen schijn. Het was muziek van DigiDex, met met dezelfde spijt. En als laatste deze plaat van Gers Pardoes met Morgen ben ik rijk. Ja, die droom heb ik elke dag, maar tot nu toe is hij nog steeds niet uitgekomen. VFM Zandvoort is op tijd voor iets heel anders. Zet je radio in het zand. Dit is VFM Zandvoort. NW Walk. Party Update. Justin Timmerlake heeft een opvallende onthulling gedaan. De 30-jarige zoon heeft aan de Amerikaanse Playboy verteld dat hij op zijn tijd wel eens een jointje rookt. Je hebt mensen die beter functioneren als ze high zijn. Als je niet hebt gerookt, zijn mijn hersens tijdelijk als ik, zegt hij. Als ik niet heb gerookt, zijn mijn hersens tijdelijk uitgeschakeld. En dat geeft rust, al dus Timberlake. Justin onthult ook dat hij stond was tijdens de opname van het programma Punk. net door presentator Aston Kutcher flink te grazen werd genomen. De zanger kreeg te horen dat al zijn spullen in beslag werden genomen. Wegens een belastingsschuld. hij borstte in tranen uit. Ik was zo stond van schrik, heb ik na de show bijna een jaar geen wiet gebruikt. Al dus uh, Justin Timberlake En Justin ontkomt aan een moordaanslag. De mannen zijn gisteren... dat we afgelopen weken gearresteerd voor het huis van Jos Stone... de politie bedenkt het duo van een geplande moord, moordaanslag op de zangeres. De regisseurs troffen de mannen aan bij het landhuis van Stone... in het oosten van de regio Devon. Dat buren meldingen hadden gemaakt dat in een auto uh, mannen zaten. Hier hadden in de auto wapens, zwaarden, touw en een lijkenzak. En ook waren ze in het bezit van een platte grond... en luchtfoto's van de woning van Jos... De twee mannen, 30 en 33 jaar, zijn gearresteerd en zitten voorlopig vast op het politiebureau van uh, Exeter. Uh, er zijn vier of de op de zaak gezet, zo meldt de Britse krant The Telegraph. Het is nog niet duidelijk of het hem, uh, de mannen te doen was om stoom, of geld, de kostbaarheden, of om een mogelijke wraakactie bezig haar succes en bekendheid. Tijdens de arrestatie was de zangeres niet thuis. Zo, heb je het een beetje begrepen? Drie biertjes en uh, tja, af en toe snap ik er zelf niet uh, heel veel meer van. Koeman-icoon Diego Maradona wil dat een Chinese website portemonnee overtrekt... en er 2 miljoen euro uitgekeutert voor in zijn spaarpotje. Het bedrijf The Night Limits, zou ongevraagd zijn hoofd hebben gebruikt voor een spel. Maradona is ongekend populair in China, maar zou nooit toestemming hebben gegeven... ...voor het gebruik van zijn foto. Het bedrijf dat de foutje heeft begaan... ...beweert nu zijn bedrogen... ...door een Chinees die zich voordeelt... ...als de manager van Maradona. Maradona wil niet graag voor het lijntje houden worden... ...en haalt zijn neus op voor de reactie van... ...de uh, Nine. Ik accepteer de excuses van de Nine, Limited niet... ...en zal doorgaan met het zetten van juridische stappen. Al tussen Diego Maradona... ...en uh, ik weet niet of je de films hebt gezien... Bora naar Bruno... Maar er komt weer een nieuwe film hoor. Eerder gaf de platenmaatschappij al foto's vrij van uh, Sasha Boran. Cohen als dictator. Maar vandaag krijgen we ook een kijkje op de set van zijn nieuwe film, De Dictator. Voor De Dictator werkte uh, Cohen weer samen met regisseur Larry Charles. Waarmee hij eerder de hits Boran en Bruno naar de bioscoop bracht. De Dictator is losjes gebaseerd op uh, Tipaha en The King. Een boek dat ze dan zijn in 2000 zou hebben geschreven. Het vertelt het heldhaftige verhaal van een dictator die zijn leven op het spel zet om er zeker van te zijn dat de democratie nooit het land zal binnendringen dat hij zo uh, liefdevol onderdrukt. Want is dus de filmmaatschappij Paramount? De dictator zal waarschijnlijk op 11 mei 2012 wereldwijd in de bieslopen verschijnen. Ja, uh, tegen de tijd toch voeren de Hier van Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Muziek van de man, de resident van Escape in Amsterdam. Wat betreft het feestje Framebusters. plaat, nieuwe remixes in 2011. De plaat heeft hij al uh, vorig jaar gemaakt. Hier is Remoendal met. Come on, je hoort het hier op GFM Zandvoort. De Nightwalk. <tomstitie> I'm on En het is over ook het tweede uurtje van de Nightwalk. Dat weer voorbij is alweer voorbij. Zometeen, vanaf 11 uur. Onze eigen Resident DJ Mauson Urenlang live in de mix hier op de radio. Dus We zeggen blijf luisteren. Tot aan de andere kant van 11 uur. Holland's number one, number one dance show. N Nightwalk. Saturday night.